Nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. De kanselier Helmoet Kool overleden. Hij leidde de Duitse regering van 1982 tot 1998 en werd de kanselier van de hereniging genoemd. Tijdens zijn regeerperiode viel de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland samengevoegd tot één nieuwe bondsrepubliek. Kools reputatie raakte wel beschadigd toen bekend werd dat in zijn regeerperiode illegale giften werden gedaan aan de partijkas van zijn partij de het CDU. Helmoet Kool is 87 jaar geworden. Onderzoeksprogramma Argos heeft de zilveren reismicrofoon gewonnen. Dat is een vakprijs voor het beste radioprogramma. De prijs is een opsteker voor Argos, want gisteren lekte uit dat de zendtijd van het Radio 1 programma mogelijk wordt gehalveerd. De zilveren schijf voor het beste tv-programma gaat naar Schuldig van Omroep Human. De documentaire serie gaat over armoede en schuldhulpverlening in Amsterdam-Noord. De NS vindt het jammer dat vakbond FNV een staking heeft aangekondigd voor maandagochtend. NS-medewerkers in Den Haag Centraal en Zwolle leggen dan het werk neer. Volgens de NS levert dat veel overlast op voor reizigers. FNV Spoor voert maandag actie uit onvrede over de gesprekken met de spoorwegen. Volgens de bond is er al anderhalf jaar geen enkele beweging bij de NS. Tennister Richel Hogekamp doet geen aangifte na een doodsbedreiging op Twitter. Wel heeft ze het incident bij de tennisbond WTA aangekaart. Nadat Hogekamp gisteren een partij had verloren op het toernooi van Rosmalen... twitterde een man die op de partij had gegokt dat iemand haar met twee kogels moest vermoorden.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 In de Randstad staan nog 37 files. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. Kost je 20 minuten. En op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting Den Haag en Rotterdam... staat tussen de knooppunt de en de Nieuwe Meer 9 kilometer. Kost je 20 minuten extra. Op de A10 Noord richting Zaanstad nog 6 kilometer tussen Zeeburg en Tuindorp-Oostzaan. En dat kost je een kwartier. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Sliedrecht-Oost heb je nog zo'n 10 minuten vertraging. En op de A27 richting Almere voor Beeldhoven 4 kilometer en dat kost je een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle is een ongeluk gebeurd tussen Soesterberg en Knoop het Hoevelaken staat 6 kilometer. De vertraging valt op dit moment nog wel mee.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Als de techniek meewerkt, dan gaat het best goed. Welkom terug bij Tweede Uur Zandvoort. Draai door... Zonder Hans, maar met de rest. Ik weet niet of je daar nou, nou zo blij mee moet zijn, maar het is niet anders. We beginnen met een nummer een beetje in de geest van Hans. Althans, qua keuze dan. Is er een van het Klein Orkest. Mijn vader zegt dat hij geen moeder heeft. Hij is gevonden op de maan. Twee astronauten zagen hem daar op zijn handen staan. Hij is mee teruggevlogen en in de achtertuin geland. Mijn moeder werd meteen verliefd, dus hij bleef in Nederland. Mijn vader is een leugenaar. Hij kan fantastisch liegen. Wat los zit, liegt hij aan elkaar. Hij kan... Iedereen bedriegen Mijn vader is een leugenaar ha, ha, ha. Mijn vader heeft een jumbojet Daarmee vliegt hij naar zijn werk En voor hij naar kantoor gaat Draait hij drie keer om de kerk Hij zwemt zo de Noordzee over Met zijn handen op zijn rug Dan tikt hij aan bij Engeland En zwemt onder water terug mijn vader is een leugenaar Hij kan fantastisch liegen Wat los zit, ligt hij aan elkaar Hij kan iedereen bedriegen Mijn vader is een leugenaar Mijn vader is eigenlijk een koning Hij is de broer van Beatrix Maar hij wil niet op de gulden En de regeren vindt hij niks Hij is ook...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 Is niet goed bij zijn hoofd. Want ik ben hier de grootste leugenaar. Ik heb de boel bedrogen. Van A tot Z gelogen. Ik heb niet eens een vader. En de rest is ook niet waar. Echt waar. Nou, dat is wel eentje in de geest van Hans. Vond je niet? Ja. Lekker snel ook. Ik vond het een leuk nummer eigenlijk. Maar dat vind ik sowieso al hoor. Ik ben wel een fan van die man. Ja. Ja, toch okay. wel? Ja. Harry ja, ja, dit is nee, een klein orkest. Ja, oké, maar goed. Um, je hoort hem zingen. Ja, dat is zo. Dan moet ik altijd denken aan het anti-roker Dat vind ik nog steeds een van de leukste stukjes die hij gedaan heeft. Ja, dus ja samen met de, de grote, de, de grote truiberij is dat wel de, de grootste de bekendste. <laughs> Ja. Conferentie van hem. Helemaal goed. Ja. Had jij nog wat uh, nieuwswaardigheden? Ja. Vanmorgen uh, is er bij de Peuterspeelzaal, uh, het Stekkie. nogal een klerenherrie geweest. Als je het even zo mag zeggen. Um, er, ze, ze zijn daar bezig geweest met een verkeersproject. En uh, de ouders en de juffen uh, van de Peuters. die hebben een stukje geschreven aan. De politie van Bloemendaal, Geheimsteden en Zandvoort. En dat klinkt als volgt. Uh, Superspannend vanmorgen op Peuterspeelzaal, Stekkie. De politie kwam op bezoek omdat we een afsluiting hadden van het project Verkeer. Ze kwamen met sirenes aan, een motor, een busje en een auto. Alle peuters mochten op de motor zitten, in de auto en achterin het busje. En daarna was het voor in de bus helemaal feest. Want daar zat ook het knopje van de sirene. Zo wat een herrie gaf dat. Uh, we hebben genoten en vonden het erg lief dat jullie bij ons op school zijn gekomen. Dank jullie wel, Lars, Bas en Monique. Hopelijk volgend jaar weer namens de peuters, ouders en juffen. Nogmaals dank, want de kleintjes zitten er nog vol van. Dus uh, die hebben de tijd van hun leven gehad morgen, joh. Ja. <laughs> de hele buurt in, uh, in rep en roer. Lars en Bas. Bas. Bas. Lars, Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Lars en Monique. Bas. Je verzint het niet, Lars, Bas. Nee, dat verzin zien, ik niet. Nee, als je het heel snel heel vaak zegt, dan ga je barst en zo creëren, nee, denk ik. Ik niet. Maar goed, muziek maar, denk ik. Zo. Like the legend of the phoenix. Huh. All ends with beginnings.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 We doen nog één muziekje en dan gaan we de grond overhouden. Ja, vind ik helemaal gezellig. denken van, uh, jezus, dat takken dat jullie dan? <laughs> nou, dat is, wel, uh, dat is wel zo. Het is ook Michael Field. We gaan uh, zo uh, even de Groenteman doen, denk ik. Ja, lijkt me wel, hè? Ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? Ja, ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De De Groenteman! De spinazie en ricotta-stampot hebben we vandaag. Je hebt daarvoor nodig een kilo kruimige aardappelen, een, uh, althans, sorry, drie eetlepels olijfolie, twee gesnipperde uien, 300 gram spinazie, 250 gram ricotta en een mispunt een nootmuskaat. Wat is ricotta? Stampot! Ja, Toetje, we krijgen stampot. Wat zeg jij, Ro? Wat is ricotta? Dat is een roomwitte zachte kaas met een uh, frisse Italiaanse smaak. Um, een Italiaanse maar... smaak? Ik heb nog nooit een Italiaan gegeten, dus dat weet ik niet. Goh, lees ik het één ja, het... keer verkeerd op en je begint meteen er doorheen te mouwen. Dit is wel triest hoor. Sorry. Heb jij je tegeltjes geregeld voor vandaag? Ik had er al één gedaan. Ja, Eén al. Ja. Goh. Goed, um, sneeuwwitte kaas dus met een frisse Italiaanse kaas van koeien of schapenmelk met een milde en zacht zoete smaak. Ricotta bevat een laag zout- en vetgehalte en dat betekent opnieuw gekookt. Ik wist dat je het zou gaan vragen. Goed, de bereidingswijze Schilder aardappelen en snijd ze in stukken. Kook ze in 25 minuten in water met zout gaar. Verhit na 15 minuten de olie in een hapjespan en fruit het ui. Um, voeg de spinazie in delen toe en laat het op die manier slinken. Zet daarna het vuur uit en doe de kaas erbij. Giet de aardappels af en stamp met de puree stamper tot een puree. Schep de spinazie erdoor en breng het op smaak met peper, zout en wat nootmuskaat. Nou, eet smakelijk. Ja, klinkt goed. Ja, toch? Komt dat... Uh, ja, dat uh, kleine ding komt er wel kleine aan. Ja, je hoorde er net al schreeuwen. Oh, oké. Okay. Nou, huh? komen dan. Ja. Hou, hou, hou, hou. Hou, hou. Doe je dat muziekje voor mij maken? Moet dat nu al? Ja. Yeah. <slaps> ik wilde overschieten, want we krijgen een pakje cake. Oh. Nice. Als toetje. Yeah. Ja. Want, want ik, die stamper vind ik niet zo heel erg lekker. Hè? En uh, mama zegt: hou, nee, maar pak je cake. Nou, wel lief, hè? Ik heb twee plakjes, kijk. Ja. Oh, ja. En doei. Hoi, ha. doei. Nou, dat was kort maar krachtig. Ja, soms is Ze het huppelt echt. alweer richting de speelhoek. Nou, helemaal gezellig. Dus um, ja, stampelt ricotta en spinazie. Nou, klinkt goed. Je meent het niet, hè? Nee, hoor.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 You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich to be my girl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 Want your extra time and your kiss. Yeah. Think I better dance now. Helemaal lekker. Hey, nog eventjes um, op de Zandvoortse Bazaar en op de koopjeshoek van Zandvoort... had ik uh, een berichtje gezien van Maranka van der Hoek. Zij doet ontzettend veel achter de schermen. Zo nu ook weer. Ze heeft um, heel veel ruimtevaartplaatjes gespaard. Er waren ontzettend veel aanbiedingen en, uh, van plaatjes en ruilen en vragen. en Het ja, was een, bijna een levende handel te noemen. Zij heeft gevraagd, joh, heb je plaatjes over en doe je er niks meer mee? Lever ze dan in, want wij willen een aantal boeken gaan maken. Nu hebben ze zoveel plaatjes gekregen dat ze, let op hè, 35 boeken met alles, 160 ruimteplaatjes vol, gewoon uit kunnen gaan delen. Ja, Wat cool. een uitzoekerij is dat geweest. Ja, ja dat vind ik echt uh, een, een dikke duimwaard. waard. Ja, dus, dikke uh, duim, maar ook voor degene die dit allemaal aangeleverd heeft. Ja, precies. Uh, uh, Maranke van der Hoek en uh, alle mensen die alles in hebben geleverd... en mee hebben geholpen, dank je wel. Oké. Okay. Uh, ik heb er eentje speciaal voor alle geslaagden. Ja, want mensen hebben heel erg in de rats gezeten volgens mij. Um, succes aan alle mensen die herren uh, moeten doen. Um, helaas voor de mensen die gezakt zijn... Maar deze is speciaal voor alle mensen die wel geslaagd zijn. Gefeliciteerd. Nou, iedereen nogmaals gefeliciteerd. Ja, leuk hè? Ja, Zo'n vrolijk nummer is dit altijd. Hoe oh, is dat? Hey, um, als je een elektrische fiets hebt en je bent er nog niet zo vreselijk zeker van... kom dan zondag 18 juni naar het circuit Zandvoort. Uh, fiets je al elektrisch en ben je benieuwd... Uh, uh, of, of ben je juist benieuwd of de elektrische fiets iets voor jou is... dan is dit de ideale optie om erachter te komen... Bezoekers kunnen gratis honderden verschillende elektrische fietsen testen uit de nieuwe 2017 collecties. En dat kunnen ze doen op een 3,2 kilometer lang testparcours. Dus heb je altijd alles op het circuit willen fietsen? Nou, dan is zondag de dag om daar naartoe te gaan. Zo is The dat. Place to be. En beter een elektrische fiets dan een elektrische stoel. Nee? Nou, ze zouden voor mij wel uh, examens. Oh, goed. Ja klaar. Examensvermogen oh. laten doen. Want net als een bronner of een snorfiets, dat soort enge dingen, gaan veel te hard man die dingen. Ja, je kan er niet meer bijhouden hoe ja, jouw nee, leeftijd is. Nee, ook nog. Ja. Oma. Oh to many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely stars of drifted out to see. You lay your bets in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 Westkust weerbericht. De zon heeft vandaag geregeld geschenen en de temperatuur is gestegen naar zo'n 18 of 19 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matig afnemende wind daalt de temperatuur naar zo'n graad of 14. Morgen schijnt de zon flink en blijft het droog en bij een matige noordwestenwind zal de temperatuur stijgen naar zo'n 23 graden. Na morgen blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperaturen zijn zomers en liggen dagelijks boven de 20 graden. Maandag kan het wellicht zelfs tropisch warm worden. Ja. Aldus, Rico, schreuder. Alles lekker. Ja, echt wel. Kom maar op. Kom maar op met weekend. Ik heb zo'n leuk nieuwtje. Ja, Tans, ik vind het heel leuk. Zandvoort krijgt een eigen reuzenrad. Jawel. Maandag 19 juni, dus komende maandag, wordt er begonnen met de opbouw... van het 40 meter hoge reuzenrad, Skywheel genaamd. Het reuzenrad wordt geplaatst op het Badhuisplein. Woensdag 21 juni, op de langste dag van het jaar... zal het reuzenrad worden geopend voor het Zandvoortse publiek. Het reuzenrad zal 28 dagen opengesteld worden. Waarna het afgebroken zal worden. En zal vertrekken naar de grootste kermissen van de Benelux. Namelijk de Tilburgse kermis. Maar dan uh, 40 meter hoog. Dat vind ik echt zo geweldig. Ja. Daar wil ik heel graag in. Volgende keer zetten ze me op Bouwers neer. <laughs> oh, dan, dan, dan heb je uitzicht. Ik schrijf in. <laughs> Helemaal leuk. Ik ben al een keer op dak geweest op Bouwers. Dus uh, ja, mooi ja. uitzicht. Ja. Het dak opzijden ze. En, ja, hup, precies. Ze hup, daar ja. ging ik. Ja hoor. Ja. Een Ja, zo af en toe heb ik daar eens last van. Een zeehond. Ja, ja hoe doe uh, ja. ja, meer. hem weer? Ja, die. Eentje aangespoeld of zo? Ja, wie weet, ze zijn wel hele leuke beesten trouwens. Ik word er altijd heel vrolijk van. Dat, was dat echt, Ik was aangespoeld. Ja, jij was de aangespoelde. Ja. Ja. Ja. Um, ik had het al eventjes over de politie gehad. Die uh, de peuters al heel blij heeft gemaakt. Maar zij waren niet het enige met het thema verkeer. Want ook bij de openbare school, de Hannie Schaftschool in Zandvoort in het dorp... daar hebben de kinderen van groepen 1 tot en met 3 hetzelfde thema verkeer gehad. Uh, hier is um, ook een hele invasie geweest. Uh, de brandweer, politie Zandvoort, KNRM Zandvoort, het Rode Kruis... de Rijkswaterstaat, mensen van Transavia en de Zandvoortse reddingsbrigade... en zelfs een heuze racewagen... Zijn uh, opkomen dagen bij de Hannyschaffenschool. Dus het is daar ook uh, nogal gezellig ja. en druk geweest. In groepjes werden de diverse diensten langsgelopen... waar zij alle uitleg bij kregen. Bij ons, bij de brandweer dus... konden de kinderen even spuiten met de brandslang... bedienen van het hydraulische gereedschap... en een kijkje nemen in het brandweervoertuig. Dus nou, die hebben ook de dag van hun leven gehad volgens mij. Ja, is top. Ja, helemaal top. leuk. Top. Ja. ja. Tegeltje. Vertel, um, een optimist heeft het vliegtuig uitgevonden. Een pessimist de parachute. had <laughs> we Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Daar ja, was je stil van, hè? Nou, helemaal onder de druk inkt. Um, ik was even aan het zoeken naar uh, de zandsculpturen. Want, uh, die dat die, is die in... vind je zo in Dorp, ja, potje om echt naar te zoeken. Ja, die race is in volle gang. Ze zijn nog uh, hard bezig met het maken van de bekende Hollandse meesters. Um, ik was alleen eventjes kwijt waar nu precies de prijsuitreiking gehouden wordt. Het is in ieder geval de 18e juni. En daar kom ik straks nog even op terug. Oké, okay, dat is prima. Ja, heerlijk ook nummers, Zo'n nummer kun je zo heerlijk meezingen. Nou, Lekker like bleren. Zo, echt ja. wel. Um, even kijken. Maatjes GGZ zoekt Maatjes. Conno en Nienke zijn via het vrijwilligersproject Maatjes GGZ aan elkaar gekoppeld als een Maatje. Iedere maandagmorgen zwemmen zij samen in de Boerhavenbad in Haarlem. Conno is al vanaf het allereerste begin betrokken bij dit project. Maatjes GGZ zet zich in om sociale contacten te vergroten, eenzaamheid te verminderen en participatie in de samenleving te stimuleren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heeft u ook interesse in anderen en bent u iemand die betrouwbaar is en een ander in zijn waarde laat, geeft u zich dan op of ga eens een praatje maken. Dat kan als je even kijkt op www.fipsandvoort.nl en dat is een zandvoortnl of bel met Iris Gerritsen. Dat zij is de coördinator van Maatjes GGZ. Op telefoonnummer 06 52 48 27, of 2807 06 52 48 07. Oké. Okay. Vond ik wel een uh, ja. mooi initiatief. Ja. Mm -hmm. Als ineens alles op je afkomt, rij je waarschijnlijk aan de verkeerde kant van de weg. Oh ik dacht veel te hard, maar dit is hey. nog veel leuker. Ja. Of je bent onderweg naar nergens. Where we been and we know what we know but we can't say what we've seen and with not little children and we know what we know us time to Tegeltje voor vandaag. Ja. Beter te laat dan over tijd. <laughs> ja, het van heel dichtbij zelfs. Ja. Nou ja, we hebben, ik zat nog even de evenementenkalender door te neuzen. maar ik heb het meestal al genoemd. We hebben het al over het Zandsculptuurfestival gehad en over uh, het elektrische fietsen op het uh, circuit Zandvoort. <coughs> um, uh -uh. Er is nog, ja sorry, ik heb uh, een beetje last van mijn keel. Uh, we hebben ook nog Classic Concerts, die was ik nog vergeten te noemen. Op uh, de Kerkpleinconcerten, daar zijn uh, twee pianisten... en dat, dat schijnt ook heel veelbelovend te zijn. Dus, um, en dan hebben we eigenlijk nog uh, zondag... Uh, dat de première is van de Minions van ja. Ikke Drie. Dus uh, daar gaan wij gelukkig heen. Ze hebben een speciale voorpremière want een landelijke première... is uh, officieel op 24e pas... Maar de speciale actie van het AD, daar kun je nu nog kaarten krijgen bij het Circus Zandvoort. Uh, dat kan alleen, meestal lukt dat niet online, omdat niet de link daar aanwezig is. Dus uh, wil je zondag nog uh, naar de Minions, ga dan even naar de kassa van het Circus Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Maar dan hebben we volgens mij het meeste voor dit weekend in ieder geval benoemd. Nou oké, okay dan, dan uh, doen we er nog eentje voordat we eruit gaan. Is dat wat? vind ik helemaal goed. Okay. En welke uh, gaan we doen? Doen we deze. We nou, gaan heel rustig draaien. Ja, Eric Leffman, prachtig. You know het ja, is maar een klein stukje van Mr. Slow Hand. Nou, dan doen we uh. die gewoon uh, donderdag nog een keer dunnetjes ja, over, zo toch? Is dat. Yeah. Afscheid is niet <laughs> ja, onze afscheidsdienst. Ja. Ja, dat is hem. We, we zijn er iedereen. Ik wens iedereen een ontzettend mooi weekend. Ik kan het zelf. Veel leuke ja. dingen doen. Het is mooi weer. Ja. En uh, wat ons betreft, in ieder geval tot donderdag. Ja, Donderdag, vrijdag? Nee, vrijdag zijn we al weg. Oh, vrijdag zijn we weg. Alleen donderdag. Tot donderdag. Ja, oké. Okay. Ja. En dan is, uh, is iedereen even twee uh, weken van ons verlost. Ja, <laughs> nou, tot. Uh... Uh, donderdag uh, en daarna de 8e, 9e, 10e, 11 uh, 12 13, Ergens 14. de 12e of, of zo. Denk ik. Nou, dan is het I al bald. juli in ieder geval. Ja, half juli zijn we weer terug. Nou, tot vakantie tot iedereen. donderdag. Dag.